Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn tot nu toe al meer dan 2 miljoen Oekraïners hun land uitgevlucht. Dat zegt de vluchtelingenorganisatie van de VN. De meeste mensen gaan de grens over naar Polen, maar ook in Moldavië zijn er meer dan 230.000 vluchtelingen. En ook in ons land komen veel mensen aan. De opvangplek in Harskamp in Gelderland zit al propvol. Volgens het COA, dat die opvang regelt, moesten mensen daar vannacht slapen op noodbedjes. Die waren neergezet in ruimtes die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. Deze mensen kwamen afgelopen weekend aan bij de opvang en waren blij dat ze eindelijk ergens konden slapen. We zijn are, we are stressed, maar we zijn ook blij dat we nu you know, safe zijn. Uh, 3.500 in de car komen van Oekraïne naar Holland, to Nederland. Uh, Ik ben zo so blij dat mensen ons hier helpen. We, we really dat echt. Thanks everyone. Thank you. Officieel is er plek voor 950 mensen, maar dat is nu dus al niet meer genoeg. Het COA gaat proberen om zo snel mogelijk meer plaatsen te regelen. Gebruikers van onder meer Vodafone, Ziggo, T-Mobile en KPN... kunnen vanaf vandaag geen nieuws meer checken op de sites van Russische staatsmedia. Sputnik News en RT worden geblokkeerd. Vorige week werden hun social accounts ook al geblokkeerd op Twitter en Facebook. En het is vandaag weer huilend pinnen bij de benzinepomp. De adviesprijs voor een litertje staat op een dikke 2,41 euro of 2,14 voor een liter diesel. Dat is niet alleen de hoogste prijs ooit, maar ook de snelste stijging op één dag. De benzine was al duur en uh, dit heeft uh, de situatie in Oekraïne heeft het alleen maar duurder gemaakt helaas. Het is hartstikke duur, maar het is niet anders. Ik ben er niet blij mee, maar ik duurt toch niks aan nu. Dus het is oké okay zo. Ik moet toch naar mijn werk. Met wat voor gevoel Groot u nu, drukt u nu de knop in? Nou, eigenlijk met ogen dicht. Op veel plekken ben je trouwens wel wat goedkoper uit. De dure adviesprijs geldt meestal alleen aan de snelweg. Als je naar een onbemande pomp in een dorp of op een industrieterrein tankt, is de prijs soms nog wel lager.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu ZFM Lunch. Ja, een hele goede middag, luisteraars weer op deze Lunners Dinsdag 8 uh, maart alweer. Hè. Dat gaat het. Ja, het gaat hard. Dag Lus. Hallo hey. Lus. Mijn ik weer voor vanmiddag aan de andere kant uh, van de schermen en de knoppen. Uh, ja, wat gaan we doen oh. eigenlijk? Hè? Ja, jij gaat je op wat de ijs bevinden vandaag. Ja, we gaan een beetje over de Vrouwendag hebben. Hè? De ja. Internationale Vrouwendag. Oh, uh, alleen pas. Alleen pas. Ja, ik bedoel, er zijn op de meeste oorlogen al, al, al, al, al rondgevoerd, wat we hier zijn, hè? Of niet? Nee. Nee, oh. Oké, okay, dan gaan we dat zo even kijken met de vijf. Verder gaan we lekkere muziek voor draaien wat u ons gewend. Uh, lekker oude uh, deze tijden een beetje Frans, een beetje Engels van alles wat uh, kortom, we gaan proberen weer twee gezellige uurtjes uh, aan elkaar te maken voor u. Deze, dus, uh, deze hele mooie zon dinsdag. Dinsdag? Is dat wat verdorie mooi leren. Dat bedoel ik maar. En, uh, Zo. Zeker. Oké, okay. nou dus uh, we gaan uh, ja, een soort uh, lekkere muziek draaien. We gaan beginnen met een lekker oud nummer. Uh, misschien kennen we wel Precious Midships. Jeetje. Wel, come on down to the go-go. Down the strip. If you want to get hip to a brand new trip. They got a new soul singer. She really dynamite. jam of tied out of sight. All right. Well, she may be small, just two feet.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 She's a real entrancer. Here's Bridget, the midget, and a fly. was dat een hele sprong terug in de tijd. Dat was het Bridget de Midget. Een lekker vrolijk nummer in ieder geval. Om mee te beginnen. En uh, ja, we moeten natuurlijk met deze vrolijkheid... even niet de realiteit uit het oog verliezen. En denken aan alle mensen die... Uh, een paar duizend kilometer hier vandaan... toch een beetje in ons diepe ellende zitten. En, en uh, gelukkig dat... Uh, we zijn erg... Uh, we maar weer een behulpzaam volk... de Nederlanders. Uh, het wordt aan alle kanten aangeboden. We hebben gul gegeven met 555. Oh, ja, toch dus 106 miljoenen ja. en een beetje. Ja, ja. Het is, uh, ja, ja, het is waar. En, uh, volgens mij is het ook een record, of niet? Nee, er zijn wat met andere acties uh, over 150 volgens mij, zag ik van de week. Maar daar wil ik even vanaf wezen. Oh, maar kan... ik vind het een heel goed initiatief natuurlijk. En ook de, de, de nobelheid van heel veel mensen dat ze huisvesting bieden aan deze mensen. Want uh, jongens, allemaal zal er maar in zitten. En oh. we lopen wel eens dan op, op een duur, duur pakje boter. Maar kijk wat daar gebeurt allemaal. Oh, ja, sorry. toch? Ja, het dus uh, laten we er wel even bij je hier. stil blijven staan. En ook natuurlijk alle lof voor de mensen, ook hier op die toch initiatieven nemen om, dat, uh, om iedereen een beetje van dienst te kunnen zijn qua hulp richting uh, Oekraïne. Ja. ja, toch? Ja. Er zijn we ook wat je ook wel ziet: kinderen die dingetjes gaan maken, scholen die meewerken. Ik, uh, jongens, uh, chapeau voor uh, de Nederlanders, zeg ik altijd maar. Ja. Here we are, six years later.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 To say goodbye. Oh, Maar zeker bij dat kunnen we opdragen aan al die mensen die hun familie achter moeten laten daar in de Oekraïne. Hè? Ja, het is, ja, uh, het is uh, dramatisch. Het van. is uh, echt dramatisch. Uh, ja, dus zoals reeds gezegd bij de aanvang van het programma, het is uh, vandaag uh, 8 maart, de internationale vrouwendag. Dat is uh, de actiedag van de vrouwenbeweging. Ja. Je kijkt me en... uh, zo... Uh, zo aan. Jij, had, jij had wat opgezocht. En nou ja, uh... kijk, dit is een, uh, het is natuurlijk een natuurlijk boek aan wijzen, natuurlijk. Uh, kijk, uh, ja, een ik... Prins niet dik genoeg is om de vrouw te beschrijven, denk ik hoor. Persoonlijk, maar goed, daar kan ik meer vergissen. Maar ik heb wat reële feiten opgezocht over de vrouwen. Ik zal even de inleiding doen. De internationale vrouwendag die staat uh, elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid... en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld... en meestal aan de hand van een specifiek thema. De Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan... doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten. Onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Nou, wel erg belangrijk natuurlijk. De internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking... van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie. En die uh, plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen die staakten daarvoor een achtdurige werkdag, betere omstandigheden, arbeidsomstandigheden en ook kiesrecht. En deze staking vormt het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties achtmatig op veel verschillende manieren. En het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid... Uh, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. En dan ga ik naar het uh, nummertje wat we nu gaan draaien... gaan we even wat feiten van uh, vrouwen opnemen. Oh le mon cœur est malade toi seul peux me guérir Oh le mon cœur est malade si tu veux me soigner tu n'as que mot à dire Whoa! Oh, Dat is Dave. En, uh, de goede luisteraars die hebben hem wel herkend. Dat is onze eigen Nederlandse Dave die heel lang geleden heet dat Danzee met ja. En uh, ook dat was uh, deze jongen. Uh, daar even feiten over vrouwen. Uh, Luus had ik uh, toegezegd. Het is natuurlijk wel even voorzichtig, leuk. Voorzichtig ja, he heel, heel voorzichtig. Even voorzichtig. Ja, is... ja, ik heb gelukkig nog een paar schermen tussen ons in zitten. Uh... Dus. Ik kan tijdig bukken. nog. Heel dun. Het... Nee het is heel dun maar ik begrijp het. Feiten over vrouwen, en dat zijn echt reële feiten. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking. Vrouwen doen 66% van al het werk. Ze verdienen 10% van het wereldinkomen. En vrouwen hebben 1% van alle bezittingen. Nou, wie ken vrouwen hebben 100%, hoor. Echt waar. Ja. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw. En van alle armen op de wereld is 75% vrouw. Zie je het? Ja, ja, ja. ja nee, ja, ja. waar heb je het nou? Ja, ja, ja. Over ja, je nee, bezittingen? Oké, okay, okay. uh, 1-0 voor jou in dit geval weer. Ja, van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw. En voor alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw. Ik kan je nagaan? Ja. En van de maar hinder... ja, als je dan naar kijkt naar wat er nu in de Oekraïne gebeurt... dan kan ik me dat wel voorstellen. Ja, Daar kan je deze uh, zijn de, de vrouwen zijn vluchtelingen en de mannen blijven... Nee, die die moeten er blijven okay. hangen om te vechten. Hè, ja, en nee, eerlijk is ja, braaf. Ja, ja, ja, ja, eerlijk. Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 38% vrouw. Nou, dat is iets, ik weet niet of het nog uh, up-to-date is. Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen. En ook, het is overleuk. Uh, ja, zeker. Uh, ook op, niet uh, recht. Ook op deze dagen en er wordt in sommige landen wordt uh, op 8 maart Moederdag gevierd en dat is onder andere in Afghanistan, Albanië, Algerije, Armenië, Arabicien, Bosnië, Herzegovina, Bulgarije, China, Laos, Macedonië, uh, Montenegro, Oekraïne, Vietnam en Wit-Rusland. is een land waar. Wit-Rusland? Wit-Rusland, ja, Wit-Rusland, uh. ja, ja. Ik moet het noemen, Het staat Schijn, in de tijd. Misschien wel, ja. Maar dat waren dus eventjes de feiten over vrouwen. Dus uh, je kan het mijn leven, dus Tot nog toe gaat het redelijk. Zeg ja, ja, is echt gewoon eerlijk, hoor. Want ik bedoel... Uh, ja, ik, ja, okay. ik breek in. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan uh, muziek af verder. Die me ik hou van geluk. Y porqué te ahogas. De eenzaamheid voorbij. Die porqué me toma. Voor dat in mijn handen en toestelementen steven aan je van door. Die kaus over je rijden, die vork is Ook al ben je gekomen, ik twijfel daar nooit aan. Als zou het in de toekomst niet geheel volmaakt zijn, leven zonder. Samantha Steenwijk was dit. En uh, we gaan uh, over naar de artiest van de dag. En dat is een uh, artiest die uh, eigenlijk wel bij heel veel mensen nog uh, in geheugen grift staat. Het is vandaag zijn sterfdag. En uh, jij mag even zeggen over wie het gaat dus. Over de, onze aller Wim Zonneveld natuurlijk. Ja. Hij uh, is geboren 28 juni uh, 1917. En hij is overleden op 8 maart 1974. Hij was dus Nederlands cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van Nederlandse cabaret uh, gezien. Uh, in de, uh, van na de Tweede Wereldoorlog samen met Toon Hermans en Wim Kan. Wim Zonneveld werd dus geboren in Utrecht als zoon van een kruidenier Gerrit Zonneveld en Geert Truida van de Berg. In 1922 verloor hij op zeer jonge leeftijd zijn moeder. Na een schooltijd waarin hij steeds de Quibus uithing... had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. In 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep de Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met Fons Goosens een duo vormde... en opdracht bij de jubilerende verenigingen en instellingen... Later dat jaar ontmoette hij Huub Jansen met wie hij na een reis door Frankrijk in 1936 in Amsterdam ging wonen, op de eerst, eerst op de Westermarkt, later op de Prinsengracht en in datzelfde jaar werd hij secretaris-administrateur bij Louis Davids, waar hij tevens kleine rolletjes mocht spelen en chansons kon zingen. In diezelfde periode trad hij op met zijn eigen gezelschap de rare kiek waar zijn vriend vriend Huub aan meewerkte. Zonneveld zong in Frankrijk van 1937 in cabarets van Suzy, Solidor en Agnes Capri. En welk nummer heb jij? Nou, ik heb eigenlijk twee nummertjes meegenomen van hem. En eentje, omdat ik weet dat jij een echte dog lover bent. Want jij bent gek op hondjes, toch? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Een van de een, hele oude nummertjes van Huum Zonneveld is de volgende. Dat is namelijk het uh, hondje van Dirkie. Ach. Klinkt lief. Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden Met gebroken poot in het straatgevoel gevonden Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak Had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden Daarna had hij het dier heel zacht Opgepakt en thuisgebracht En vervuld van stille angst en diepe zorgen zij mormel had ook aard gekeken voor je overstak En het voorzichtig in een zolderhoek geborgen als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zij vreet naar Marslemieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopie ze aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen is in het merken op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei nou is de boot aan. Kijk maar zo'n schram in kalan. lijkt prachtig wel de joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, dacht ik ik, neem hem even mij. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp. Verklaarde Maar dus wat voor mij die naar ik kringen. Toen zij pa, gedecideerd wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het essiel toe brengen. Dirk zei liefdevol nou teef. De eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden Moeder schamperde, zeg ouder, geef uw hekje een stukje krijgt. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend, vieser ik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreeg die traat op Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet hekken in pop. De meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest nog eens aan, dan de je verkruipelt laan. Als die slag krijgt is van man en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort. Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was die brani. Vader zei soms klaanserpint. Zo bijst is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat er mij naar Sarasoni. Na zes maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus het oudste broertje, zag het en riep: Kijk eens waar de zwijn op de trapestoel moe, Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan. Keek Leikwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder iepen bomen.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 Ja, het hondje van Dirkie. Een hele oude van Wim Sonneveld. Nou gestart. zeg, ik vond en ja, hem heel zielig hoor. Ja, ik weet het. Ik zag jou ook uh, echt uh, heel iets luisteren. Het ja, raantje wegpinken. vond het echt weg, weer pink. zielig. Maar ja, Wim Sonneveld heeft natuurlijk nog veel meer mooie nummers gemaakt. Denk aan de Amsterdamse Grachten, Willem Parel. Maar waar is hij het aller, aller mee geworden in, uh, in ons Nederland? Dat is het volgende. Het, uh, je weet het wel. Ja, dat is toch Nicola Nelis? Nee, natuurlijk niet.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 Afstaan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Hij blijft mooi, Wim Sonderveld heeft het dorp een lekker rustig nummer, nostalgisch. En uh, ik zie altijd die leuke, gezellige oude dorpspleintjes weer voor, maar als hij dat liedje zingt. Ja, Ik moet altijd denken aan mijn uh, opa Noma. Ja. Ja, dat had ook zo'n ja. lekker leuk huisje. Klein, met een bruggetje over het slootje. Ja, ja. mooie. Ja. Geweldig. En Luus, we hebben natuurlijk ook een uh, CDLB van de maand. En daar uh, hebben deze maand voor gekozen. Mag jij zeggen? Dolly Parton. Die ja. heeft een uh, nieuwe, nieuw album uh, uitgebracht. ja En wel uh, Run, Roads, Run. Ja. En uh, ik heb er een paar nummers van mogen horen. En een van die uh, nummers is het eerste nummer. Dat is ook... Uh, uh, uh, de naamgever aan de, aan de uh, album. En het heet Run. En ja, jij hebt hem meegenomen. Hè? Ja, daar komt ze aan de dolly. Ze pijnen moet door de deur heen natuurlijk, dat wel. Maar... Ja, die poesem zit erin. run, run, run, run. run, run. opportunity and run run run and run some more clear the premises before the same old problems pull you back again run run and just keep going till you get to where you're going you can rest catch your breath to be controlled by anyone and the walls that you run into break them down you know you have two choices you can stay or run run run and just keep moving heal the past keep improving you can face your troubles one by one you're gonna have to face your problems you need time and space to solve them Break old habits, you don't need them. Break the cycle, those old days are done. You have two choices. You can stay or run. Run. Uh, dat is duidelijk. Er is Dolly Parton gezongen uit volle borst, dacht ik zo. Jawel, jawel, jawel. Ja, toch. Ja. Ja. En uh, ja, dat is, dat is een cd van de maand natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, twee nummers ja, nummer uitgekozen. Ik heb twee, ja, de eerste twee van, de, van het ja, album. Hè. Zullen we het, uh, meteen vragen aan dan? Want, als je dat, uh, ja, ja. dat, ja... Als er, als er dat geen probleem dat... komt, ja hoor. We gaan gewoon Big door. Big Dream and Faded Jeans. Oké. Okay. Put on my jeans... My favorite shirt Pull up my boots And hit the dirt Finally doing something I've dreamed of For years Don't know quite What to expect A little scared But what the heck My desire Is always greater Than my fear Big dreams and faded jeans Fit together like a team Always busting at the seams Big dreams and faded jeans Just my old guitar and me How to find my destiny Nashville is the place to be For big dreams and favorite sheets Put out my thumb and wish for love To hitch a car, a semi-truck Sooner or later, one will catch me in the these screams Big dreams, Big dreams And faded jeans, and faded jeans Fit together, together like, a like a team Always Busting at the seams Big dreams And faded jeans May the stars That fill my Seems. Big dreams and faded jeans Like the song Bobby McGee I'm just longing to be free Take me where I want to be Big dreams and faded jeans And there are many just like me With big dreams and faded Yeah. Dat was het tweede nummer van de, de nieuwe CD. Weet jij hoe jong zij is? Nee. 76. Nou, ja, dat ziet er goed uit. Ja, toch? Ja, zie goed Maar de stem klinkt ook nog lekker. Dat volgt, borst, ja. ja, zeker. Heel goed. En, uh, Jan, maar jij had het net uh, even over, ook, of we dat toch over vrouwen hebben. Vrouwendag. Ja. Hè, dat is uh, internationale vrouwendag. Uh, dat wordt ook in Zandvoort gevierd, wist je dat? Nee, maar dat ga je uh, nu vertellen natuurlijk. Ja, ja. De, het wordt... Uh, de is een bijeenkomst waar ook uh, alle vrouwelijke ondernemers welkom zijn. En dat wordt, uh, dat wordt gevierd in, uh, vanmiddag van half drie tot vier in de grote zaal van de Blauwe Tram in het centrum van Zandvoort. Er wordt daar een documentaire vertoond, dat is best wel leuk, van Matahari. Oh, ja. Dat was een spion. Ja, okay. dat is ook een hele sterke vrouw. Daarna ja. kun je erover napraten met sterke Zandvoortse vrouwen. Onder het genot van hampje, hapje en een drankje. En het duurt tot 7 uur. Aanmelden via de uh, 023 uh, 5740330. En de deelname is gratis. Dus meld je even aan via 023 5740330. En... Uh, ik denk dat je een hele leuke middag hebt. Ja, en uh, dat heeft uh, verband, het houdt verband met de Internationale, internationale met een, Vrouwendag. Internationale. Maar dan gaan we een stukje: want de geschiedenis van de Internationale Vrouwendag, dat is, die werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetken op de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910. Naar aanleiding van? Daar waren honderd mannen en vrouwen namen, dat deel uit zeventig landen. De aanleiding is de, was, de was de massale staking op 8 maart 1918 in de Verenigde Staten... van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie. Uh, dat ging toen voor een acht-urige werkdag. Uh, beter op arbeidsomstandigheden en kiesrecht. er uh, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal nog. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen... op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. en De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren 60 kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug. En sinds de jaren 70 wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de, de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend. Vanaf 78 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd na het dus hier in Zandvoort vanmiddag een klein onderdeel daarvan. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen. En in 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd. en in 1912 voor het eerst in Nederland. Dat ook een tijdje geleden zeg. Hmm. Uh, we gaan muziek al verder met een hmm. nummer. wat eigenlijk wel vandaag lekker van toepassing is: Het regelt zonnestralen.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 En van al zijn jongens dromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, in rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonder stralen. Op een bankje in het park kwam het besluit.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 Acht, de regels zonnestralen, zeiden de En uh, We uh, hebben het inmiddels wel vernomen, natuurlijk, ook in uh, onze Zandvoortse kranten. Gaat weer een, uh, een icoon verloren aan Zandvoort, want onze lip gaat sluiten. Ja, ja. ja. En dat is toch wel. Uh, ja, het is natuurlijk te verwachten na al die jaren, maar het zal wel een gemis worden. 28 jaar geleden hè, ja. is uh, zijn opa daar begonnen. Ja. En uh, ik vraag me af hoe ze die winkel gaan leeghalen. Want overal, overal ligt van alles. Het is ongelooflijk. En het mooie was altijd als je bij de lip binnenkwam... en je vroeg ergens om dat je het altijd meteen wist te vinden. Ja, mooi is dat. Het <laughs> is ongelooflijk. He? Ja, jammer dat hij ons gaat, dat de winkel gaat sluiten. Dus, uh, ja, maar ja. Uh, welke leeftijd? Uh... Ja, misschien dus de... Ik geloof. We hebben het er als opgeschreven, geloof ik toch, dacht ik. Ik denk dat het... Nou, het is in ieder geval dik voorbij de gewechte pensioenleeftijd. Over de zee, want hij is een tijdje doorgegaan nog. En vanaf deze kant willen wij in ieder geval een hele goede pensioentijd toewensen. Zeker, zeker. Geniet er lekker van, man. We gaan even de gelegenheid gebruikmaken dat we natuurlijk volgende week de gemeenteraadsverkiezingen hebben hier op Zandvoort. En even een geheugensteun voor de mensen. Uh, ga nog even goed beraden wat u wil. En uh, ga meedenken over de toekomst van ons eigen Zandvoort. En uh, die mogelijkheid heeft u volgende week in ieder geval om dat te doen. Uh, laat uw stem niet verloren gaan. You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hurt.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 was dit lekker nummer. Ja. je ja, ja. Uh, ja, hebt ook natuurlijk je eigen muziekkeus. En uh, voor vandaag heb je een uh, lekker nummer meegenomen, heb ik begrepen. En die ja. ga je nu draaien. Een Nederlands talig nummer van uh, Mau. Ja, Mau. Uh, nieuwe zangeres. Oké. Okay. Uh, ze heeft als kind uh, in het koor van Kinderen voor Kinderen uh, meegedaan. Uh, van 2008 tot 2011. Uh, ze zong er solo's in de uh, nummers uh, Snoepje van 2010 en Jongensmeid over een meisje dat eigenlijk geen meisje wilde zijn. Uh, de jaar daar, daarna mocht ze onderdeel van het uh, achtergrondkoor van Babette uh, Labije uh, optredens doen bij onder andere The Passion, All You Need Is Love en In de finales van de Voice of Holland. En ik heb een heel leuk nummer van haar meegenomen. Nou, in hij is wel Als jij maar bij me bent. Oké. Okay.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 Als jij maar bij me bent. Als jij maar bij me wat bent, ik precies. Ik Keuze vond het uh, ja, een heel mooi nummer. Ah, gelukkig. Ja. Maar dus ja, het lag lekker te horen, heerlijk toch? En, ja, het doet me een beetje denken aan, ja. uh, aan uh, Diana Michel. Hoe heet ze? Ja, ik weet wat je bedoelt. Uh, een beetje het, het gelijke geluid. Was een beetje. Ja. ja. We gaan uh, af op het uh, eind van het eerste uur. En dat doen we met uh, de Zoekiaki. Uh. Me. Oh, didn't we? Oh, love.